De Amerikaanse band Fishbone moet een schadevergoeding van 1,4 miljoen dollar betalen aan een fan die gewond raakte tijdens een optreden. De vrouw stond bij een concert in 2010 vooraan te kijken toen de zanger vanaf het podium bovenop haar sprong. De vrouw liep door de klap een schedelbasisfractuur op en brak haar sleutelbeen. Volgens de rechter speelt bij het vaststellen van het bedrag mee dat zanger Angelo Moore weinig berouw heeft getoond. Hij ging na het incident gewoon verder met stage diven met meerdere gewonden tot gevolg.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 Astrid de Jong. 0800 1121. Dat blijft het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet... op een van de vragen die nog niet beantwoord is. Of zelf rondloopt met een vraag die je graag voor wilt leggen... aan alle mensen die luisteren naar Radio 1. Uh, als je een mailtje stuurt, dan kan ik ook jou bellen. Dat is uh, nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. Dan uh, hoef je niet te wachten. En je kunt twitteren naar het nachtzuster. Facebook.com slash werkt ook. En er is een chat tijdens dit programma. Dan kun je met heel veel mensen meepraten. En die chat is te vinden op omroepmax.nl nachtsuster En dan linksboven de chat aanklikken. Uh, even kijken, vragen die nog niet beantwoord zijn. Bert uh, uit Den Bosch die vroeg zich af een steppenslurfhondje is. Ik vond het zo feestelijk dat er gisteren eentje geboren is... in Diergaarde-Blijdorp. Maar wat is het nou eigenlijk? Een steppenslurfhondje. Uh, meneer Van Beek, die had een muis... en die muis die dronk niet. Dus uh, is die muis geheel onthouder... of heeft de muis gewoon geen drinken nodig? Dat uh, vraagt hij zich af. Hoe lang kan een veldmuis zonder drinken? Cor, die wil graag weten waarom de Bel en de Dynamo op een fiets meestal links zitten. Joop wil graag weten wat er met pagina 222 van Teletext is gebeurd. Want daar kon hij vroeger op bekijken wat er te zien was op Nederland 1, 2 en 3. Maar sinds een dag of vijf is die pagina uit de lucht. Wat is er gebeurd? 0800 1121. Bakker Johan vraagt zich af waarom bij het schaatsen de 500 meter... na de eerste ronde de Bel gaat of voor de eerste ronde of tijdens de eerste... De, nou, er gaat een bel... En waarom gaat hij? Want het is maar zo'n klein stukje dat die schaatsers dat toch zelf ook wel weten. 0801121 als je het antwoord weet. En dan had ik zojuist Andreas aan de telefoon die wil weten of uh, als Willem Alexander en Maxima zelf geen dochtertjes hadden gekregen en ze hadden een kindje geadopteerd, was dan dat geadopteerde kind uiteindelijk een volwaardige koning of koningin geworden? 0801121. Oh en Andreas, die deed ook de groeten aan Karel. Uit uh, Appeldoorn op dit moment. Want die was zo eenzaam. Zet hem op hè, Karel. Fijne Valentijnsdag. Ja. Ook van Elvis trouwens. Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? apart Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart Do the chairs and your parlor seem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 het verdrietig hoor. Ja, het is Valentijnsdag. Ga ik dit soort platen draaien? Aar u lol om te van Elvis speciaal voor de eenzame, de eenzame chauffeur Karel. Alsjeblieft, jongen. Ik hoop dat je ervan opknapt dat je toch een, vale, een fijne Valentijnsdag hebt. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken om een antwoord te geven... of een vraag door te geven. Dat kan ook. Jeroen? Ja, dag schoonheid. Dag, of, dag Jeroen. <laughs> Ja, het is Valentijn, hè? Zijn, uh, ja, dan mag het maar... net iets, uh, net iets uh, ja, mag. Ja, en, en het voordeel van, van, van, van ons natuurlijk als luisteraar is dus dat wij weten hoe jij eruit ziet. Oh, ik wou net zeggen, het voordeel van <laughs> ons als luisteraar is dat we niet naar je hoeven te kijken. Ja. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, ja. nee dat is juist jammer. Je kunt met een gerust hart schoonheid zeggen, want niemand kan het checken. Ja, ja waarom? Waar, wat is je checken? Gewoon internet. Ja, er is een webcam, ik weet het. Ja. Daar hebben we het gewoon niet over. Weet je, de magie van de radio in stand houden. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt altijd een bepaald beeld hè, bij, bij mensen die je presenteren. Ja, en meestal klopt er geen hout van. Nee, Nee. Nee, maar dat is wel raar, met al die webcams tegenwoordig. En uh, een beetje vroeger, dan, uh, toen ik voor het eerst Wim Richter zag... toen dacht ik, wie is dat, Wim Richter? Maar uh, mm. tegenwoordig uh, weten we gewoon van alle radiomensen... tenminste in ieder geval de bekende radiomensen, hoe ze eruit zien. Ja. ja. ja. Goed, maar daar belde maar... je vast niet over, Jeroen? Uh, nee, nee, uh, de veldmuis. Ach, nee, niet de veldmuis, het Steppenslurfhondje. Oh nee, de Veldmuis. Oh ja, en dat weet ik nog niet. Een steppersleufhondje blijft. Hij is eigenlijk de radiomaker onder de dieren. We weten niet hoe die eruit ziet. Maar nee, de Veldmuis of die drinken nodig heeft, die vraag. Nee, een Veldmuis die kan gewoon overleven zonder daadwerkelijk te drinken. Hij eet nou een heleboel dingen. Het kan eigenlijk van, van insecten tot, uh, tot uh, spullen in huis zijn. Karton. Die kruimels, uh, karton, uh, ja. lijmresten is alles nog. <laughs> Lijm, dat vinden maar, ze lekker, uh, ja. Ja, nou ja, goed. Ik, ik denk dat ze aan alles wel een beetje knabbelen. Maar uh, een hele hoop dingen zit, zit, zit een aantal procent aan, aan vocht in. En nou, wat ik me eigenlijk nog kan herinneren van, van, van ja, jaren geleden, dat ik zo een keer opgezocht heb, was het iets van uh, tussen de 14 en, en 17 procent of zo, wat er aan vocht in, uh, in voedsel, uh, wat ze dan eten, uh, zit. Dus dat is dan voldoende voor de muis om, uh, om, om te overleven. Dus ja. echt daadwerkelijk drinken hoeft een muis niet. Wauw. Tja. Ja, en en dan de, het Nou ja, ik zeg ook wauw, Jeroen, omdat je dat weet. Waarom weten mensen hoeveel vocht een, een uh, veldmuis nodig heeft? Nou, heel gek. Ik, ik, weet, ik, ik heb al vaker naar je gebouwd met een antwoord. En ja. de meeste vreemde dingen uh, weet ik vaak. Ja, van die... <laughs> ja, ik, ik, ik, ik, heb een, ik heb een hoop dingen in de, in de, ja, in de, ja, in de loop der jaren en nu nog. Dat, dat, ja, dat ik iets lees of iets. Ja, onthou, dat onthoud ik. Mm -hmm. En. Um, uh, het is eigenlijk begonnen met, met die muizen. Omdat er eigenlijk, uh, dat ik nooit begreep waarom dat mensen nou. Uh, een, hoop, een heleboel mensen. Een hele klaar muizen hebben. Of, of lelijk of bang zijn voor de. Ja. Yeah. Toen als je een muis heel goed bekijkt. Het, het zijn gewoon hele heel erg lieve schattige kopjes die erop staan. En hartstikke mooie snuitjes. En ja. Daarom kon ik, dan, ik kon het niet voorstellen dat iemand dat nou een eng, eng ding vindt. Het is, mm. het is bijna een kruffelding-achtig. En toen ben ik daar eens dus een keer opgezocht uit. Interesse van, uh, ja, hoe zit het eigenlijk met die beestjes? Zijn ze wel eng? Of uh, waarom vinden wij ze eng? En nou, Toen kwam ik dat uiteindelijk tegen. Maar, maar de, de, de, muizen het heeft natuurlijk een, hebben natuurlijk een overeenkomst met ratten. En ratten brengen ziektes over. Dus het is dus ook een soort natuurlijke reactie van ons. Dat we denken, ja, nou, oh, niet goed. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat klopt. Maar ja, ook, ook, ik, ik snap het natuurlijk wel over, die, over, die, over de ziekte overbrengen. Dat hebben natuurlijk wel meer, meerdere uh, dieren of insecten die, die dat uh, hebben, uh, dat ze ziektes over kunnen brengen. Maar uh, als, als ik heel reëel ben en ik kijk naar een, een, een rat, mm -hmm. afgezien van de lange staart, is een rat ook weer een heel mooi beest om te zien. En, ook, ook de okay. kop en zo. En, en sommigen ook heel schattig. Ja. Ja, echt. Kijk maar eens in dierenwinkels. Oh ja, Je kunt je ratten kopen. Ik heb ooit in Frankrijk in de keuken waar ik werkte. wilde ik een rat aaien. Want hij zag er zo schattig uit. En toen werd ik echt. Ja. Uh, die kok die, ja. uh, die zei: van, Doe dat nou maar niet. Want hij was best. Maar over die muizen. Want op de chat worden ze nu. maken ze zich heel druk over het verschil tussen spitsmuizen, veldmuizen en huismuizen. Mm -hmm. Ja, dat zit wel een verschil in. Ja. Maar, maar alle drie kunnen ze redelijk zonder water. Ja. <laughs> Ik hoor, jou, ja, ik hoor jou echt denken, ik zeg gewoon... ja, ik weet het niet helemaal zeker. Nee, hey, uh, 100% zeker niet. Maar ik heb nee. wel een, een, een, een, een stuk erover gelezen... Uh, hmm. is, dat die dingen wel uh, veel overeenkomst hebben. Dus. Oké. Okay. Ja. Nou, dan geloof ik je. Oh, mooi, dan kan nou, ik ja, weer wat afstrepen. Ja. Ja. Nou, dankjewel, nou ja, goed, dan Jeroen. Dat wil ik zeggen, een prettige nacht. En, uh, en een leuke Valentijn hopelijk. En uh, dan uh, tot de volgende keer weer. Oké, okay, dankjewel, Jeroen. <laughs> Oké, okay, hi, hi. 0800-1121. Paul. Hi, Maap, met mij. Hallo. Ik ben er weer. Hoi, hoi. <laughs> eindelijk, eindelijk na één uur. Weer KPN, dankjewel. <laughs> nou, het is wel grappig, want ik heb een mailtje gekregen van, uh, van KPN. Ja. Ik heb een mailtje gekregen van KPN. Oh, leuk, dat is, ja, want die wilde heel graag uh, uh, weten hoe het nou zat... met die KPM-bellers die mij niet konden bereiken. Ja. En die, vro die mevrouw die vroeg uh, ja. of, ik, of ik aan jou wilde vragen... het is uh, echt ja. geen grapje, maar die, die vroeg of ik aan ja. jou wilde vragen... Uh, of je meteen de verbinding wordt verbroken... of dat je een bandje krijgt waarin gezegd wordt... dat er geen contact mogelijk is. Nee, um, ik, krijg, ik, ik heb nu bijna een uur lang heb ik geprobeerd jullie te bereiken. Ja. Het enige wat ik hoor, piep piep, geen ontvangst. Nee, maar, dus. ja, maar, de, maar zegt er iemand geen ontvangst? Of heb je geen ontvangst? Nee, ik heb gewoon geen ontvangst. Nee, dus, maar wat hoor je? Jij belt, je belt 080121 nou ja. en dan hoor je? Ja. er wordt meteen die verbinding verbroken. Dat is het. Dus je hoort ja. niet piep piep. Ja. Nee, nou, één keer piep piep, dat je geen verbinding maakt en klaar. Hoor je nou bieem, biep biep of hoor je niet biep biep? Ja, ik hoor twee keer biep biep en dan is het afgelopen. Maar hoor je twee keer biep, biep of hoor je twee ja. keer biep? Nee, twee keer... Nou ja, nou ja biep biep. <laughs> dus twee keer biep? Ja, twee keer biep en dan is het weer afgelopen. Dus, dus niet ik heb, biep, biep biep biep maar twee keer biep? Ja, ja, okay. ja LH biep, maar goed... Oké, okay. dan dus uh... geef ik dat door. Volgens mij heette ze Machteld, ja. zeg ik uit mijn hoofd. geef ik het door aan Machteld. Dan gaan ze hopelijk ja. bij KPN dat probleem uh, aanpakken. Maar weet, ja. je wat, wat, weet je waar me opviel, Astrid? Nou. Ik begin om twee uur s'nachts. En om kwart voor drie kom ik in één keer bij jullie door. Oh. Dat vind ik zo frappant. Ja, dan zetten dus, ze toch het... bij KPN om kwart voor drie de zendmast wat harder. Denk ik wel, ja. Want ik... het valt me iedere keer weer op. Ik zal het zeggen tegen nee. Machtel. Maar wat bezielt je toch, Paul, om van twee tot kwart voor drie te proberen te bellen? Nou, ik zal je wat vertellen. In verleden ja. week wou ik je ook bellen. Oh. Ik ben in slaap gevallen. Ik schaam me. Ik ja. denk, ik nee, moet je vandaag even spreken. Ja, nou ja, dat, maar dat is gelukt. Ja, het is wel gelukt. Met wikken en wegen, maar goed. Nee, Waar niet ik... met wikken en wegen. Met, ehm, um, met, ehm. Ja. Uh, um, met veel drukken, dus ik heb nu echt een, ja met bloed, zweet ja. en tranen. Ja en een kennenzaken <laughs> en, en, en volhouden en nee, allemaal dat soort dingen. Wat kan ik voor je betekenen, ja. Paul? Nou, het gaat eerst even hier om. Mijn nee. vraag is ten eerste. Um, die hele maanlanding destijds van Apollo. Ja. Is die nou in scène gezet of niet? Want ja. weet je wat ik frappant vind. Nou. Ik heb de laatste keer gekeken naar die hele aflevering dat ze dat hebben laten zien. Maar dan staat er alvast een camera, staat al klaar. En dat ding landt. land. Ja, dat nou, waar kan die natuurlijk niet, mag. hè? Nee, iets klopt het dan is. niet. hebt er klopt er voor geen meter. Nee. En ik kan me voorstellen, als een van die astronauten een camera meeneemt. Ja. Ja, dan zal hij nooit uh, zo'n ding eerst kunnen neerzetten. En dan uh, met de camera zo rustig blijven. Want je hebt natuurlijk niet die zwaartekracht zoals we het hier op aarde hebben. Mm -hmm. Dus iets klopt er gewoon niet. En dat is mijn mening. Ja. Dus ja. mijn vraag is gewoon... Is het destijds allemaal in scène gezet... om die Russen inderdaad een, een loef te draaien? van te wij maken. De eerste? Ja. ja. Ja. Dus. Of dat het inderdaad echt is. Ik denk het eerste. Ik denk het namelijk ook. Het is het gewoon nu, echt, echt helemaal, helemaal niet meer. waar. Daarom. Ik ja. denk niet dat het waar is. En nee. dan heb ik nog één dingetje meer. En dan ben ik echt uitgeloot. Oh. Um, de Hugo Hugo Boss, dat kennen we, hè? Ja. Hugo Boss voor voor. Het, nou ja, het partners, merk. Dat soort zaken. Ja. Juist. Nou, dit merk is groot geworden in samenwerking bij de eerste wereldoorlog bij Hitler om de kleding te verzorgen voor al die soldaten. Wist je dat? Nee. Ja. Ik zag ergens een hele documentaire erover. Ik denk zo. Nu weet maar, ik ook al hun niet dat monopolie opgebouwd hebben. En dat wil je even van... doorgeven? Ja. Goed. Ik, ik denk, ja, ja zo ken het ook, weet je. Ja. Eerst een imperium opbouwen om dan die Duitse data te voorzien. Maar Paul, je uh, kent o als geen ander het principe van dit programma. Het draait om vragen en antwoorden, niet om mededelingen... Ja. van wat je van de week hebt gezien. Want dan blijven we natuurlijk aan de gang. Dat is waar. En ik heb nog wat. Oh. En dat heeft nog weer verband met die muis... Uh, wie, wie kan het langste zonder water? Is het een kameel of een rat, bij wijze van? Wat denk je? Ja, nou, ga ik, dat ga ik me na dat verhaal van zojuist over die muizen natuurlijk afvragen. Ja, nou, ten eerste, die man heeft redelijk gelijk gehad. De muizen hebben amper vocht nodig. Maar wat muizen doen, je zal ook nooit als je muizen hebt uh, ergens uh, urine vinden. Daar drinken ze namelijk ook nog een keer op. Om oh, dat is op, dus op, zich, op zich wel te... uh, heel uh, efficiënt. Juist, nou, en daarom zit het in principe op. nooit een juist aantreffen. Wel keuteltjes, maar nooit uh, een klein plasje. Want dan dringen ze automatisch op om in ieder geval die vocht weer toe te voeren. En uh, de vraag tussen een kameel en een rat... betekent dat die rat kan langer zonder water dan een kameel. Ja, maar en Paul, nu, mensen... nu, ik moet, we moeten toch het format van het programma nog één keer doornemen. Want het is niet de bedoeling dat je een vraag stelt en zelf het antwoord nee. gaat geven. Nee, Want anders kunnen waar, we de grote Paul-show ervan maken en gewoon leuk vier uur met elkaar praten. Maar dat is, ik, dat is voor jou leuk nee. en voor mij. Nou, maar, nee. maar, maar er zijn natuurlijk nog meer mensen die rondlopen met een vraag. Ja, daarom. Ja, daarom ook een Maar mijn vraag is dus gewoon inderdaad: is het uh, destijds in scène gezet door die Amerikanen? Ja of nee? De maanlanding. Met, ja, de maanlanding. 0800 1121. Dankjewel, Paul. Goed en prettige avond. Doei doei. Hé, hey, en Paul? Ja, zeg dit. Als je nu ophangt, hoor je dan weer biebiep? Nee, nee, dan hoor ik alleen jouw stem nog. Oh, oké, okay, dan is het goed. Ja. En prettige Valentijn. Hetzelfde. Oké, okay, juijui. Doeg. Biep, biep is dit op Radio 1. Grupo Sportivo. Ja. Love in between flashing girl out of space. I'll never tell you out Future love. Love. That's right, that's right, that's right. Make a future love tonight. That's right, that's right, that's right. Make it future love tonight. All you need is deep deep love. All you need is deep deep love. Love is such a deep, deep feeling. Future love, future love, future love, future love. Future love. Future love. Future love. Future love, future love, future love is on the rise. Rupo Sportivo was dat speciaal voor Paul. Gewoon om een beetje in de war te brengen. 0800-1121 is het nummer... dat je kunt bellen voor vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet wat een steppenslurfhondje precies is. Of als je weet waarom de bel en de dynamo meestal links zitten op een fiets. Joop wil graag weten wat er met pagina 222 van Teletext is gebeurd. Johan wil weten waarom ook bij het schaatsen over de 500 meter... de bel voor de laatste ronde wordt geluid. Want... Er is maar één ronde. Andreas vraagt zich af of het zo zou zijn dat Willem-Alexander en Maxima, als ze geen kinderen konden krijgen en ze adopteerden een kindje, dat kindje dan uh, volwaardig koning of koningin kon worden. En Paul wil weten of de maanlanding van de Apollo in scène is gezet. 0800-1121. Jack? Ja, goedemorgen. Je... Goedemorgen, Jack. En prettige, prettige over. Hetzelfde. Van harte met ja. Valentijnen. Ja. Nou, ik doe er niks aan. Nee, ik ook niet. Ik wilde er nog even meegaan op de haard. Maar eh, ik had, een, uh, ik had eigenlijk alleen maar één antwoord toen ik belde. En er is nog een ander antwoord bijgekomen. Willem-Alexander en zijn eventuele geadopteerde kindje. Nee, ja. ga niet door het feest. Oh. Want daarom, hef, daarom hebben we nou al die familieleden... tot in de eerste, tweede, derde, vierde, et cetera, hoeveel graden... Die dan in aanmerking komen voor de troon. Want er moet een bloedlijn in zitten. Maar, maar, is geen... oh. maar op het moment dat je toch een kind adopteert. wordt het toch je, gewoon je volledige volwaardige zoon of dochter. Dus dat is dan toch bij een koning of koningin niet anders? Er zit er geen bloedlijn in? Nee. Maar... Nee? Nou ja, oké. Okay. Dan krijg je hetzelfde als wat, als wat ze in België doen. Wat doen ze daar dan? Dan. dan... Dan maken we gewoon iemand koning. Ja. ja. ja nou ja, nee we, okay. maken de, nee, we maken niet gewoon iemand koning. We maken iemand koning die geadopteerd is en dus volwaardig kind is van, van mensen die dan toevallig koning en koningin zijn. Ik zei ook, in België maken ze gewoon iemand dan koning. Zo, in dat Ik geval. Over... In Nederland, de Nederlandse grondwet die stelt dat er een, een bloedlijn in moet zitten. En, en van vandaar dat je dus ook dat je dus meerdere troonopvolgers hebt. Mm -hmm, mm -hmm. En dat gaat door tot, nou, de hoeveelste een stuk of zes, zeven, dat we geloof ik in voorraad hebben op momenten. <laughs> dat we voor de uh, ja. ja. Dat, is dan, dat is dan de troonopvolging. De, de, de dynamo aan de linkerkant ja. uh, heeft te maken met de stroomopwekking. Er zit een, een uh, rotor en een stator in een uh, dynamo. De stator, dat is die grote magneet die er rondom het draaiende gedeelte zit. Mm -hmm. ik, weet je eens, ik weet niet of je wel eens een dynamo open hebt gezien. Nou, het is al even geleden. <laughs> Gebruikte jij vroeger als kind dan niet die mooie grote magneet die daarin zat om allerlei uh, ja, ja. dingetjes te nee. Oké. Okay. <laughs> maar... Dat houd, het houdt houd, uh, dus verband met de draairichting. Oké. Okay. Zet, zet je die aan de andere kant, draait die de andere kant op. Maar dat is met de bel niet het geval? Nee, met de bel is dat niet het geval. Maar ik, ik pretendeerde ook niet dat ik daar een antwoord had. Oh, oké. Okay. Dus het, ja, er, er dus zit, het zit natuurlijk ja, wat in. Dat had ik me niet gerealiseerd. Dat de bel en de dynamo natuurlijk twee aparte vraagstukken zijn. Ja, in principe wel hoor. We hebben natuurlijk niks met elkaar te maken. Met, uh, ja. het, het lijkt me... Ja, dat is dan, dat is dan een misschien. Ja. Als je te veel aan de rechterkant wilt zetten... Um, er is bijvoorbeeld ook een versnellingshendel... en mm. die zit meestal aan de rechterkant. Dus als je nou bij die ja. versnellings ook, ook nog een keer de bel moet gaan zetten, dan wordt het zo vol om die kant. Ja, ja dan, moet het, uh, dan moet je te veel dingen tegelijk gaan doen. Ja, dat is, dat ja. is maar een idee van de kant. Maar is maar de zelfs... versnelling niet later gekomen dan de bel? Ik kan me zo voorstellen dat op de eerste fietsen wel een bel zat... maar nog geen versnelling. Uh, nee, dat klopt. Dat zou best kunnen. Maar zelfs op de meest moderne elektrische fietsen... zit het belletje, het pingeltje geïntegreerd aan de linkerkant. Ja. Maar waarom, hè? 0800-1121, dat... als je dat weet. Ja. <laughs> Goed, maar ja, de dynamo ik... streep ik weg. Die is gewoon linksdraaiend of rechtsdraaiend. Of, uh, je kunt het ook zien. Uh, de, uh, de moderne windmolens, die draaien dus allemaal linksom, hè? Oh ja, jee, je nu heb je toch echt weer zo de doos van Pandora geopend? Oh, Krijgen we nee, de windmolen discussie weer? Knippen we eruit. Eh, dit, dit is hetzelfde principe, of niet? Ja, het is hetzelfde principe. Oh ja. oké, okay, dan heb je het ook meteen weer beantwoord, kan de doos weer dicht. Dankjewel hè Jack. Oh, nee, dag, dag. Dag, hoi, goeienacht. Rogier. Huh? Hallo. Ja, ik vind dat, dat je toch altijd wel hele lieve en slimme luisteraars hebt. Alleen maar... Maar ik heb een beetje een morbide vraag... en ik ja. heb ook nog een antwoord op die maanlanding. Ja. Die maanlanding die is volgens de complottheorie... gefilmd door de Engelse regisseur Stanley Kubrick. Ja. Maar mijn vraag is over iets heel anders. Hoe oud was Stanley uh, Kubrick dan toen die... Ja, noemt? dat is een, op een geheime locatie in Canada, zegt men... Ja is daar een opname gemaakt van de maanlanding. Ja. Want mocht het misgaan, dan konden ze dat uh, inzetten. Maar volgens mij zijn ze er echt geweest. Want ik was erbij uh, uh, toen ik een uh, kleine jongen was. Ik heb het live gezien, dus het is toch waar? Nou ja, nee, niet, want ik bedoel niet alles wat jij live gezien hebt als kleine jongen. Ik bedoel, uh, uh, Floris was ook niet echt een ridder die... Uh... Ik weet niet, voor, nee, nee, nee, voor, voor de mijn de tijd, maar het was niet echt een ridder. De ja. Maar, maar ja. Uh, Rogier, heel, maar Stanley Kubrick, is die, is die al zo oud? Dat hij dat toen ja, al kon hij, regisseren? Dat weet ik niet hoor. Maar dat nou, ik dacht Stanley dat hij jong. Is, is uh, zes jaar geleden overleden, geloof ik? Of, uh, maar hem, dat, zo gaat de complottheorie dat hij een geheime opdracht kreeg van ja. de FBI. En dat was er allemaal in een soort van studio in. Ja, ergens in Canada of zo. Zou zoiets. Canada dat is wel doen? Wel, uh, nagebouwd ja. en zo. Maar ja, nou ja, ik zie me ook wel voor anderen die dat doet. Maar. Ach ja, en omdat die vlag dan wappert, maar die vlag wappert niet, want er zit zo'n statiefje tussen. Maar volgens mij is het er echt wel geweest Kom. Ja, ja, dat is, nou, is natuurlijk nu Dus de vraag van Paul he? het, is het. Ik? Ja. Ja, maar waar moeten we toch altijd geloven dat het niet zo is? weet je Het is toch zo leuk? Nee, we, ja, maar goed, we willen gewoon weten... we willen weten of we in de maling worden genomen of niet. Dat begrijp ik wel van Paul. Ja, ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb lange tijd gedacht dat, uh, dat, dat het waar was. En toen heb ik ook een hele lange tijd gedacht dat het uh, niet waar was. En ik geloof ook dat het niet waar was. Maar ik wil wel geloven dat het waar was. Ja, nee, maar is. dat begrijp ik. Je wil niet... Maar ja. Sally Kubrick, dat was, de, uh, dat was de man die... Uh, in case of emergency, uh, the footage uh, could deliver. Dat heb ik ooit gehoord. Goh, nou, ik dacht echt dat hij jonger was. Maar goed. Maar, um, nee, nee. nee, maar dat maar, is. Mijn, mijn, Wie ben ik? Maar, mijn maar, vraag. Ja, nee, maar ja. Je vraag. Ja, ik heb het. Dus, mijn vraag is iets, is iets wat uh, morbide. Uh, vorig jaar in juli is mijn, uh, mijn vriendin en uh, levenspartner overleden aan uh, kanker. En hmm. uh, dan krijg je dus voor het eerst van je leven te maken met die uh, begrafenisregels en uh, het kopen van een graf. Twintig uh, mm. jaar, meneer, of wilt u voor vijftig jaar betalen? Nou, dat werd dus vijftig uh, jaar. En nu vraag ik mij dus af... Uh, ja, oké, okay, uh, over vijftig jaar ben ik er niet meer... want ik ben al vijfenvijftig. Dus honderdvijf zou... Uh, nou, wie moet het dan betalen? Nou, Stel je voor dat er niemand betaalt, dan wordt het geruimd. Toen mm. vroeg ik aan die man... Maar wat gebeurt er dan bij ruimen? En dat is eigenlijk mijn vraag. En hij kon mij daar geen antwoord op geven. Maar naast mijn vriendin is een graf van 1892. En dat is nog steeds niet geruimd. Oh. Nou vraag ik me af, zijn er dan nazaten die zo lang dat betalen? Mm -hmm. Dus ik ben ik eigenlijk tweeledig. Wat gebeurt er over 50 jaar met mijn vriendin? Ja. Waar gaat het heen? Ja, het wordt geruimd. Maar ik wil weten waar het heen gaat. Ja. Het geeft me geen rust. Nee, dat snap ik. En, en, en, en eigenlijk we, en, is jouw vraag... En, en, en, en dat graf duur, uit 1892... hoe zou dat geregeld kunnen zijn geweest geworden? Ja, ja. Maar is het niet zo dat... En die heet ook nog... paradijs van een achternaam. Ja, nou ja, dan, ik bedoel, dan zijn we klaar. Dan is het logisch. Ja, nee, je gaat, je okay, je gaat okay. niet het paradijs ruimen. Dat, dat kan niet. Nee. Nee, nee, okay, maar mijn eerste vraag is het belangrijkste. Ik wil weten wat er gebeurt. Ja, Werken, dat snap technisch. ik. Nee, dat begrijp ik. Maar het is, het, ik weet niet wat een brood kostte in 1892. Maar misschien een, een, de, de, de, waren de grafrechten in 1892 wel een, een dubbeltje per decennium. En hebben ze me gewoon betaald voor de komende 200 jaar toen? Nee, dat kan niet. Je kunt maximaal voor 50 jaar betalen. Oh. Ja, maar in 1892 was, daar, was, men, was men misschien wat soepeler daarmee. Ja, dat kan, hè? Ja, ja. Maar je hebt er ook niks aan dat ik een beetje voor me uitloop te filosoferen. Want je hebt geen idee. Je, dat het mooie is dat er altijd mensen met kennis luisteren. En niet een kennis. Ja, ik vraag me dus ook af. Misschien zijn er wel... Uh, uh, uh, uh, anonieme uh, mensen die het toch betalen. Nee, het is namelijk zo, want ik kan er ook helemaal niet verslapen. Want morgen wordt het grafmonument geplaatst. Mm. Dus ik zit er de hele dag met te spoken. pop voor een tomme. Ja, dan ga je daarover zitten af, piekeren. He? Ja. ja, het is echt een piekervraag. Maar, en, ja? hoe zit dat dan met dit? Wordt morgen pas uh, het grafmonument geplaatst? Ja, want ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een, zelf een grafmonument uh, ontworpen. Oh. Dat zijn uh, vijf grote uh, uh, zwerfkeien die uh, op elkaar zijn geplaatst, et cetera. En dat duurt altijd oh. heel lang, dat wist ik ook helemaal niet. Ik dacht van, nou ja, ze is in juli overleden, dus uh, in uh, september of zo zo'n monument. Wel, nee joh, er komen zulke rare dingen bij kijken bij zo'n uh, zo uh, zo overlijden. ja. Yeah. Ja, ja dus daar wil ik het nu even niet over hebben. Het gaat mij over het ruimen. Ja. Ik vind het een rotwoord. Ja, het klinkt ook heel naar, hè? Van opruimen, dat zo dat klinkt, klinkt op, het. Of het vermalen, of het, Weet je, wat, dat wat, het gaat verdammen. Ja, maar goed, je wil het toch weten. Wat gebeurt er met dat monument? Ja. En waarom liggen die oudjes er nog steeds dan? Maar ja, maar op het moment dat jij er niet meer bent, kan het je natuurlijk niet, niet meer schelen. Ja, maar, maar, maar zo, zo, zo werkt het niet in mijn leven. nee. Ja, wat me ook wel heel naar lijkt is dat je, als je op een gegeven moment stel nou dat je over tien jaar, zeggen ze van gewoon de grafrechten moeten worden bijbetaald. En je wil het wel graag, maar je hebt het geld niet. Lijkt me ook naar. Godverdomme, daar hebben we nog niet eens over. Na nee, ik... ik heb nog betaald. Ja, jij hebt nu tot de komende? Je vijftig. Vijftig jaar. En hoeveel jaar ben je? Ik ben vijfenvijftig. Oké, okay, dus tegen die tijd dat je 104 bent, ben, moet je je weer zorgen ik ben net. gaan maken. Ja. Nee, maar het is gewoon, het is gewoon een rot idee. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dus het ruimen van een graf, wat houdt dat eigenlijk in? Dat is de vraag. Ja, wat, en wat gebeurt er met de stoffelijke resten dan? Ja. En met de steen? Wordt die dan ook gewoon <laughs> verpulverd? Of... Dat is ook dat belangrijk. Dat is helemaal niets meer uit, ja, aan herinnering. kunstwerk van jou, ja. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Rogier. Dankjewel voor je vraag. Heel ja, graag, dankjewel hartstikke. En toch een goede nacht. Nou, ik slaap niet, hoor. Nee, nou, nee. Dat, is, dat is voor, dat, is, dat kan ook een goede nacht zijn. Ja, maar dat is voor morgen. Morgen voor kwart over negen wordt het geplaatst uh, ik ben ja. hartstikke zenuwachtig. Nou, sterkte morgen dan. Dank je wel, hè? Oké, okay, dank je wel. Dag, Nico. Goedenacht, Astrid. Hallo. Uh, even voor, eventjes voor Paul. Ja. Uh, Team, mobile perfect. Wat zeg je? Team mobile perfect. <laughs> Blijf verbinding. Geen probleem. Hey, maar ik heb echt... even naar de antwoorden Het is echt Sorry. heel grappig, Nico. Je belt echt met luisteren. T-Mobile, perfect. Nee. Ja, zeker. Ja, kom zeg. Dat zal toch wel meevallen? Nee. Echt waarom ben ik zo slecht verstaanbaar? Ja. Oh, vergeet het. Nou, dan dus zal ik het zo kort houden. Ja, ja. Ja, joh, niet Mijn oor gaat zeer doen ervan. Ja, wat dacht je van ons? En nee, maar ja. dat dat ruimen van die graven. Ja. Die, uh, die botjes die worden bijgezet in een, uh, ja, je mag het eigenlijk niet noemen, maar een massagraaf. hele grote kuil, daar worden dan, die botjes worden daarin gezet. Nee. En, uh, daar hebben ze mij dus gezet. Jawel hoor. Nee, dit verzin je. Dus, uh, ze, ze, doen het, ze, ze doen het niet ze, ze of verwijderen. Het wordt bijgezet, in het, dat hebben wij in, een, uh, in onze buurt hebben wij dat ook te worden graven, worden geruimd. En toen hebben wij dat gevraagd. toen hebben we gezegd: er wordt één groot, uh, een geheel grote kuil gemaakt. En daar komen de resten in, de bordjes, beenderen. Die worden daar dus weer in teruggezet. Het nee. wordt niet verwijderd van de graf. Nee. Ik nee? geloof er niks van. Nou ja, misschien is er iemand die het anders brengt. Maar dan uh, mijn vraag: Ja. Is het totaal anders? Ja. Uh, regen. Dan weten we dat komt uit de wolken. Ja. Maar hoe kan het nou dat er zo'n grote hoeveelheid water vastgehouden kan worden door die wolken? Want als je toch ziet daar in Engeland, de mensen verzuipen. dan moet toch een gigantische grote plas water zijn wat in die wolken huist. En hoe wordt dat vastgehouden? Want ja, als ik een water omkiep, ligt, ligt dat water op de grond. Ja. Ja, dan hoe dan doen die wolken dat, dat, hè? Het in de lucht. Hè? Hoe doen die wolken dat? Ja, nee, maar het, het, het houdt dat vocht vast. Er zit geen, uh, geen, geen plaszeilte onder of zo die het tegenhoudt. En wat gebeurt er met een, een wolk gehoord, als, het, he? als het water eruit is? Ja, nou, ook dat. Maar ik bedoel, hoe kan zo'n wolk, zo'n gigantische hoeveelheid water, qua gewicht... Want als je een beetje logisch nadenkt, zou het gelijk te leren. Hoe kan dat dat die wolken vasthoudt... en wat is het moment dat hij dat water dus ook loslaat? Ja. Dat vind ik, dat vind ik voor mijzelf een, een, een zo mooie vraag... want ik snap er geen val van. Maar, maar je weet dat een wolk in principe uit regen bestaat. Hè? Dat een wolk, een wolk is niet een soort boterhamzakje waar regen in zit. Ja, goed, maar als het dan zo zwaar is, waarom kan het dan blijven zweven? Ja, 0800-1121. Nou na... Ja, ja. ja dat, dat, dat vind ik ook. Want ik bedoel, het, als het nou 10 kilo weegt en er staat behoorlijk veel wind, kijk, zeg, okay, dan denk ik ze: oké, dat blijft het in de lucht haren. Maar dit gaat over giga-gewicht uh, giga uh, en watermassa's. Ja, euh, nee, dit, dit, ik begrijp je vraag en ik hoop dat iemand er uh, iets zinnigs over kan zeggen... en dan in zo'n vorm dat ik het ook begrijp via 0800-1121. Hé hey Nico? Ja? Ben je geladen? Nee, nee. Echt niet? Ben je leeg? Ja, ik ga weer leeg naar huis. Oh, ja, het als is als week. Ja, het is ook zo. Het is ook alweer tien over half vier... Ja, ik heb mijn vraagje al eraf geleverd. Hè. Dan gaat straks weer naar de winkel. Ah. En wat was het? Ja, van alles wat je bij de AHA kan kopen. Zoals altijd eigenlijk. Ja, zoals altijd. Van alles wat. Nou, ik ga op zoek, Nico, naar een antwoord op jouw regenvraag. Dat is prima. Ja. En ik hoop dat jij nog een antwoord krijgt op dat leuke slurfhondje. Ja, het stepperslurfhondje, wat is een... Goed, bel maar 0800-1121 als je weet wat de steppersleurvondje is... en als je weet hoe het de wolken lukt om dat water zwevend te houden. Goeie reis, Nico. Dankjewel, en fijne ha nacht verder. Joe, hou je veilig. Veel Collins is dit. En als dan die regen uit die wolk moet... Dan hoopt Phil Collins dat die regen op hem valt. I wish it would rain down on me, is dit. It would rain down on me. Phil Collins was dat. In verband met de vraag van Nico van zojuist. Hoe houden de wolken het water eigenlijk vast? Hoe laten ze het water zweven? Dat is zijn vraag. 0800-1121. Rogier die wil graag weten hoe het zit als een graf wordt geruimd. Wat er dan gebeurt met de resten die zich nog in het graf bevinden. Paul die wil weten of de maanlanding wel echt was. En Johan vraagt zich af waarom bij het schaatsen... de 500 meter de bel voor de laatste ronde gaat. Omdat het maar om één echte ronde gaat. Joop wil weten wat er gebeurd is met pagina 222 van Teletext... Cor die vraagt zich af waarom de bel op een fiets links zit. Tenminste, meestal. En Bertha Den Bosch, die helpt mij een handje, want ik vraag het me ook een beetje af. Een steppenslurfhondje. Er is er gisteren eentje geboren in Dierga de Blijdorp. En de vraag is nu, wat is dat voor beest? Een steppenslurfhondje. Prachtig woord. 0800-1121. Anja, goeienacht. Hallo. Hallo. Met als. Dag. Met als. Oh. Ans. Ans. Heb dat? Ja, ja nee, ik heb het over. Ja, ja ik ja. had iets wil vragen over paardenmelk. Ja. Ja, kijk. Mijn uh, nicht die, uh, die zit onder de uitslag. Ach. En uh, ik heb in de verleden tijd wel eens gehoord dat paardenmelk zo gezond is. Ja. Maar wat doet er dan met, met je huid? En moet je dat dan drinken of moet je dat dan uh, uh, mee wassen? Want die vroeger, die dames, die gingen zich in ezelinmelk wassen. Ja. Maar dan heb je natuurlijk niet een liter nodig, hè? Nee. Nee. Maar die paardenmelk, uh, ja, ik heb ook wel eens gehoord dat er een paardenmelkerij is. Maar zou iemand me daar iets over kunnen vertellen? Want kijk, een muisje hoeft geen drinken bij het paard. Maar ja. misschien hebben de mensen wel een paardenmelk nodig voor hun gezondheid. Ja, maar dus. meer over paardenmelk, dat is eigenlijk gewoon de vraag. Ja. Want de uitslag die... van je nicht heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken, begrijp ik. Ja. Ja, <laughs> ja helpt het. Nee, maar je moet niet zomaar iets op uitslag smeren. Je moet even, met uitslag moet je even naar de dokter, dan krijg je daar de uitslag nee, nee, en dan nee, smer je nee, de... Nee, het oh. gaat, mij, het gaat ja. mij over de paardenmelk. Ja, dat paardenmelk. Ik, ik weet dat je voor een uitslag naar de dokter, dat is al lang ja. geweest natuurlijk. Maar het okay. gaat mij over de paardenmelk, ja. die niet zo gezond is voor een ja. mens. Ja. ja, en wat je ermee doet... En wat je ermee doet, want ik heb ook wel gehoord dat er wel een paardenmelkerij is. Ja. En dat zelfs paardenmelk invriezen. En waar doen ze dat dan ja. voor? Het is wel een paardenmiddel, hè? Ah, oh, een paard is een edeldier. Dat is waar, daar maken we en, geen grapjes over. Nee, dat haal ik nee. niet in mijn hoofd. Nee. Goed, nee. Uh, als, er is vast iemand die verstand heeft van paardenmelk. Die gaat nu bellen naar 0800 1121 en dan uh, hoop ik dat diegene je weer verder helpt. Goed. Da dankjewel, ja, dankjewel hè. Goeienacht. Dag. Dag. Dag. Dag. Dat is ook grappig. 0800 1121. Sjoerd. Ja, goeiemorgen, Astrid met short. Hallo short. Hi. Even over die paardenmelk. Uh, Ik weet toevallig dat er in Hardenbrinkhoek in Twente zit een padenmelkerij. In uh, Hardenbrinkhoek. Ja, Harbrinkhoek ligt uh, naast Almelo. Daar is ook een paardenmelkerij. Daar moet ik wel eens lossen. Dus dat, weet je dat, dat net toevallig dat ik dat net hoor. Harbrinkhoek, ik, ik vind sowieso ga ik dat opzoeken op de kaart. Harbrinkhoek ligt daar naast Almelo. net uh, zeg maar het oosten van Almelo. Oh ja, die hoek. Ja. Ja, die hoek. Maar nou. dat, toevallig dat ik weet dat daar zo'n zit. Ik vroeg hem ook af hoe doen ze dat, maar goed, ik wil het weten. Ik wil weer... het zeggen, ja, dan zijn ze dus daadwerkelijk paarden aan het melken. Ik wil het niet weten, laat maar. Nee. Lama. Hey, had... Lama is ja. Weer... ja, nee, ja. Ja. Hey, maar ik had een vraagje over uh, plaatsnamen, hè? Ja. Je, je hebt uh, voorhout en udenhout en aardenhout. Nou, kom ik net uit, uit Limburg, hè? Ik moest lossen in, uh, in Beek bij Utrecht. Ja. En daar heb je hout-Blerik, maar geen Blerik hout. Dus waarom zit nou in één keer daar hout ervoor en bij de rest in Nederland daarna? Ja. En wat is dat hout? Ja. Heeft dat met bos te maken? Heeft dat met, ja, zeg maar... Met bos, dat, dat klinkt heel logisch. Wacht even, je had aardehout, had je nog meer voorbeelden? Wat had je nog meer met hout? Ja, voor, uh, Uden, Udenhout, voorhout... Uh, bestaat Udenhout? Ja, Udenhout bestaat wel mee, tenminste. Uh, weet ik niet, hoor. Topografie. Ik, ja, ik, heb, dat puur. ik ja. zie het als op een bos staat Udenhout. Dus dat zou wel bestaan, denk ik, maar... Overal staat hout erna, behalve bij Blerik. Er staat hout in één keer ervoor. Hout Blerik. Maar nee, is, waarom? Ja. En het, de, is het hout Blerik of is het hout-streepje Blerik? Nee, hout-streepje Blerik. Dat oh, ja. stond op de bord. Dus, maar uh, is het dan niet net zoiets ja. als Ede-streepje Wageningen? Dat er een plaatsnaam hout zou zijn. Doe ja, je. woon je in hout Blerik of woon je in hout? Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja. ja. Dat vind ik ook wel nog. Hmm. Oh, dat, uh, ja, dat zou toch kunnen, ja, natuurlijk. 0800-1121. Ja. Hadden... 1, 1, 2, 1. ja ik, het, het, ik zou het mooi vinden als er iemand wakker was die in Houtblerik woont of gewoond heeft. Ja, ik weet niet hoe groot Houtblerik is, maar. Nee, dat weet ik ook niet en of ze al telefoonverbinding hebben. Ja, ja, ja, goed. Het is, uh, is uh, Noord-Limburg, ik denk het wel. Dus, uh... Ja, dat moet kunnen. Ja, dat moet inmiddels aangesloten zijn. Ja. ja nou, ik hoop het voor die mensen, dan. Uh... Ik doe mijn best, Sjoerd. Dank je wel, hè? Dankjewel. Doeg, goede reis, hou je veilig. Ja, Doei. Hou je veilig. Doeg. Um, even kijken, mevrouw De Bie. Ja, hallo. hallo. Hallo. Hallo. Ja, het ging over die grafrechten. Ja. Vroeger kon je een graf voor het leven kopen. Ah, dus dat hebben die mensen gedaan uit 1892. Ja, want een oom van mijn man, ja. dat graf, dat ken ik toevallig. Maar ik weet niet of het nou nog kan. Oh, maar dat is wel... Want, want uh, in sommige gevallen is er dus niemand meer... Zeg nee. maar, die, nog, die, nog, die, die dat graf nog ja, onderhoudt. ik leef of... nog. En daarvan weet ik het ook. Ik ben ook al het graf al geweest. Ja. Maar ik, weet, ik geloof tegenwoordig kan het niet meer. Maar mag ik vragen hoeveel jaren u bent, mevrouw De Bie? 84. 84. En heeft u, heeft u veel mensen in de familie die al overleden zijn? Ja, mijn vader... Maar dat, is, dat... maar dat is uit 1989. Nee, toen ging het geloof ik niet meer. Dan krijg je tien of twintig jaar. Twintig geloof ik. Oh ja. Ja, dat, dat verlengen wij dan altijd. Ja, maar als er veel mensen in de familie zijn overleden, dan wordt het ook nog heel onderhoud op een gegeven moment moet al die graven, moet ja. allemaal de hele administratie bijhouden... wanneer er wat moet worden bijbetaald. Dat krijgt u wel te horen van de gemeente of van de, van de parochie. Ja, maar je moet ook een beetje incalculeren. Want als ze ja. allemaal tegelijk komen, dan is het op één keer een heel bedrag natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wat, ja. ja, dat klopt. Nou, oh, goed. Nou, dat krijg je allemaal nog. Ja. Ik ben een beetje verkouden. Ja. Maar heeft u, heeft u um, uh, voor uzelf ook al één aangeschaft... Wat zegt u? Of u al een graf heeft, daar is een rare vraag. Klinkt eigenlijk heel onaardig, besef ik nu. Maar heeft u, een graf al, heeft u al een optie genomen? Nee. Oh. Mijn man is overleden. en oh. Ja, daar kom ik dan ook zeker bij. En heeft u voor, heeft u voor tien of twintig jaar... Heeft u... ik, ik denk, ja, mijn man is kremer. En ik is oh, ja. tien of twintig. Ik weet het precies niet meer. De kinderen hebben dat toen gedaan. Ja. <laughs> Maar als u als u er nou niet meer bent en het is dan nog weer tien jaar verder. De, heeft u daar afspraken over dat iemand dat bij moet houden? Of denkt u nou het zal. Heb allemaal... heb ik geen afspraken, maar ik denk dat de kinderen dat dan doen. Ja, precies. Oké, okay, nou. Dat is wel een beetje ruim. Ja, nee, daar zitten we dan. Ja, ja, en dan weten we nog steeds niet wat er dan mee gebeurt. Want nee. ik vond dat massa gaf verhaal maar een raar praatje. Ja. moet ik zeggen Dat hoef ik niet te zeggen. Nee. Gek eigenlijk dat we dat niet weten. Nee. Ja. Nou, dank u wel, mevrouw De Bie. Niks te danken. Een goede nacht nog. Dag. Dag. Dag. Dag. Uh, Rick? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had een paar antwoorden zelfs. Nou, kom maar door. Nou, uh, als regen, of tenminste, als water verdampt, gaat er natuurlijk niet een hele sloot omhoog. Maar het verdampt, het wordt dus uh, gewoon damdruppels. Ja, naja, gewoon. Oh, dampdruppels. Uh, nou ja. Nee, maar of het, de, of het nou druppels zijn of dampdruppels, ze we moeten wel nou, omhoog. Het, nou, het, het verdampt eerst gewoon. Je, je, je, je lichaam verdampt ook vocht. Nou, dat gaat naar de lucht. Ja. En die kleine, die kleine dampdruppeltjes, die botsen tegen elkaar. En dan worden de grote druppels, ja, en die worden zwaar en die vallen naar beneden. Ja. Maar als ze dan zo heel klein zijn hè, dat, ze, dat, ze, dat ze nog waterdamp volgen, vormen. Ja. Hoe ja. Hoe, hoe, hoe, want ook al zijn ze heel klein, ze moeten dus lichter zijn dan lucht. Ja. Maar dat is het toch ook? Warmte stijgt op. Ze zijn ook warmer. Ze zijn ook warmer. Ja, want dan verdampt de waterpas. Ja, oh ja, natuurlijk. En dan gaan ze omhoog en dan blijft het daar en dan botsen ze ja. tegen elkaar. Ja, en dan wordt het een druppel. En hoe zwaar die druppel wordt, hoe meer het zakt. Oh ja, dat was het. Ik herinner me de tekeningetjes van vroeger. Maar hoe het precies zat, dat weet ik niet meer. Oké, okay, okay. eh, ja. En uh, graven worden echt uh, geruimd op een uh, begraafplaats. En dat ja. komt allemaal op een uh, heuvel of een gat terecht. En als familieleden het willen, kunnen ze het ook nog uh, uh, cremeren. Oh ja, je kunt de resten ook nog uh, laten cremeren. Ja, maar uh, als dat niet gebeurt... dan wordt het uh, op een begraafplaats zelf... op een uh, centrale plek weer herbegraafd. Maar dat loopt toch op een gegeven moment... De, de, uit, de, uit de klauwen. Dan heb je toch een, een enorme berg... op die begraafplaats liggen. Hè? Ik zou het niet weten hoe dat gaat. Of ga je steeds maar die graven? Uh, ja. Ja, of uh, verleggen. Ja. ja. Maar ja. ik denk als ze graaf gaan ruim houden... dan ga ik over om... Uh, her te begraven. Nou, dat, ik... Maar dat lijkt me nou onzinnig... om graven te gaan ruimen... om, daar dan, dan, om het te, daar dan weer te begraven. Ja, dat dat wel, lijkt me een, een typisch stukje hele, werk hele ja. Misschien die hele oude graven. Misschien die hele oude graafplaatsen. Maar goed, dat is wat ik weet. Dat het ja. op, op wel op de begraafplaats zelf herbegraven wordt. Goh. Vreemd. En dan met uh, een fietsbel... <laughs> ja... Volgens mij is dat hetzelfde techniek als een dynamo. Die gaat ook maar één kant op. Dus met de klok mee. Dus daarom is het vanaf je duim aan je linkerhand dat je daarmee belt. Zou het zo ingewikkeld zijn om dan een. Ja, nou, ze zijn er. Uh, rechterhand bellen. Ja, dan draait hij gewoon de andere kant is dat zo? op. Ja, ze zijn er wel. Ik heb, ik heb ze nog niet gezien. Ik ga het meteen proberen thuis. <laughs> Alle fietsbellen eventjes proberen. Oké, okay, dankjewel, ja. uh, Rick. Alsjeblieft, hè. Fijne avond. Hetzelfde. Doei. Hi. Hans. Hallo Hans. Hoi. Hoi. toch, <laughs> hey. ik heb een vraagje. Ja. We hebben natuurlijk vandaag vrijdag de 14e Valentinsdag, maar hoe komen ja. ze eigenlijk bij de uitdrukking dat vrijdag de 13e een ongeluksdag zal zijn? Oh ja, dat oh ja. is wel grappig. Ja, dat is grappig. Die vraag die komt altijd als het vrijdag de 13e is, komt die vraag. Ja. Maar inderdaad is het vandaag vrijdag de 14e. Jij denkt, ik loop vast even op de zaken achteruit. Of vooruit, want in juni hebben we weer vrijdag de dag. e In juni? Is dat zo? In juni. Ja, oh, dat, dat is wel meestal. fijn dat je dat even hebt opgezocht. Ja, ja zo, zo zijn wij, ja? Ja, de, hou de administratie even bij. Vrijdag de 13e is een ongeluksdag, maar waarom eigenlijk? Ik, Om... uh, ik ga op zoek, ja. Hans. Super, dankjewel. Jij bedankt hè, voor de vraag. Hoi. Oh, graag gedaan. Hoi, hoi. Doeg. Mevrouw B. Hogers. Hallo. Ik stond er denk ik eigenlijk weer kwijt waar het met mij over ging. Uh, het ging over paardenmelk. Het ging over paardenmelk. Ja, klopt. Juist. Ja. Nou, paardenmelk is eigenlijk een vervangende melk voor moedermelk. Daar zit evenveel waarde in oh. als er wat in uh, moedermelk zit. Dus het is heel goed voor mensen die kanker hebben. Oh. Um, ja, Om waardes goed te houden. Bloedwaardes en andere waardes die in uh, mensen zitten. Uh, het houdt je. Nou, het is gewoon heel erg gezond. Okay, en, en moet je, en je het drinken aan? of smeren? Nee, ja, je moet het drinken. Oh? Het hele dunne melk. En ja, mijn vriend die koopt dat, uh, het heet dus Kankar. En die koopt het in Zeeland, zo'n klein plaatje in Brabant. Mm -hmm. Die één uh, keer in de vier weken naartoe en dan koopt hij dat. Oh. En dan zet hij het in kleine bakjes in de vriezer. En dan komt dat eruit en dan uh, ja, lengt hij dat. Uh, nee, dan lengt hij het niet aan. Hij schudt dat heel goed. Je moet het zo heel goed schudden. Oké, okay, we gaan naar het nieuws nog aan bij dus hartelijk dank. Nachtzuster, een programma van Max.